3 uur. Het NOS-journaal. Onoverduivenee de Wit. Premier Cameron wil dat wordt onderzocht of de Britse geheime dienst... in het Gaddafi-tijdperk betrokken was bij de uitlevering van Libische terreurverdachten. Amerikaanse en Britse media berichten de afgelopen dagen... dat er nauwe banden waren tussen de Britse geheime dienst MI6... en de Amerikaanse inlichtingendienst CIA met het regime van Gaddafi.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 De AEX-index in Amsterdam opende ruim 2% lager... en stond rond het middaguur op een verlies van zo'n 3%. Economieredacteur Merel sticke zegt dat de sfeer somber is. Er zijn maar weinig strohalmen voor beleggers om zich aan vast te houden. De grote onzekerheid over het Europese hulppakket... voor Griekenland en andere landen in een nood... waar nog veel losse eindjes aan zitten. Voorlopig zit die onzekerheid nog erg in die markt. En verkopen ze maar. Ook de andere beurzen in Europa staan op verlies. Parijs en Frankfurt stonden rond het middaguur ongeveer 4% in de min. De beurs in Londen verloor ruim 2%. Vanwege Labour Day, de dag van de arbeid, gaan de beurzen in de Verenigde Staten vandaag niet open. De brand in een snoepfabriek in Harlingen is onder controle. De brand brak vanochtend rond kwart over acht uit in een spiraaldroger. Daarmee worden spekjes gedroogd. Zo'n 70 medewerkers van de fabriek moesten worden geëvacueerd. En door de brand lag de scheepvaart uren stil. De politie. Het heeft natuurlijk uh, nadelen gehad voor de scheepvaart. Want het Van Haringsmaakkanaal loopt hier achter dat bedrijf. En uh, ja, door de dikke rookontwikkeling konden de, de boten niet doorvaren. De brand doet nu metingen om te kijken nou, wat voor uh, effect heeft dit gehad op het milieu. En dan hopen we dat uh, alles weer zijn doorgang kan vinden. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Dan het weer afwisselend bewolkt wat zon en buien met plaatselijke kans op onweer en windstoten. Aan de kust staat een krachtige tot mogelijk harde wind en de middagtemperatuur ligt rond 19 graden. Morgen herfstachtig en een graadje frisser. ANW-verkeersinformatie. Speelvertraging op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Er staat tussen de Afrit-Numansdorp en de Heinen-Noordtunnel 4 kilometer file. Er staat daar een kapotte vrachtwagen en die blokkeert twee rijstroken. De A30 Barneveld richting Ede file tussen industrieterrein Harselaar en de Afrit-Scherpenzeel 2 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. De N225 Utrecht-Renen is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A12 en Doorn. En dat komt door een gaslek. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteken. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. We gaan zo vlak over de grens naar de stad Noordhoorn. Daar doet een oud-burgemeester uit Nederland... een gooi naar het burgemeesterschap van Noordhoorn. Wat wil hij precies en wat zijn zijn kansen zondag bij de verkiezingen? Dat hoort u zo. En onze debatrubriek Een appeltje schillen met is terug... Eerste Kamerlid voor GroenLinks en Theoloog. Wat, waar heb jij je zo over opgewonden dat jij daar straks iemand over aan de tand wil voelen? Nou, ik begreep van de week dat er een, een, een aantal mensen zijn binnen het CDA... die een stichting CDA Israël hebben opgericht. Ze vinden dat het standpunt van het CDA, laat ik maar even mijn eigen woorden zeggen... te evenwichtig wordt, te weinig pro-Israël. En op theologische en historische gronden vinden ze dat dat toch zou moeten worden bijgesteld. En dat lijkt me buitengewoon riskant. Oké, okay, dat straks, maar eerst gaan we een potje Nederland-Duitsland doen. De Nederlander die burgemeester wordt in een Duitse stad. Dat zou uniek zijn, maar het zou ook zomaar eens kunnen gebeuren komende zondag. Want dan gaan de inwoners van Noordhoorn, vlak over de grens bij Twentse Denenkamp, naar de stembus. Er zijn twee kandidaten en eentje daarvan is een Nederlander. Onder het motto Frans Kans neemt de Denenkamper Frans Willem het op tegen de Duitse kandidaat Thomas Berling. Verslaggever Steven Emmens reisde af naar het grensgebied... met de vraag, laat de kiezer zich leiden door inhoudelijke argumenten... of wordt het een ouderwetspotje Nederland-Duitsland? Een wunderschöne goedenavond. Ik begrussen Sie sehr herzlich zu unserer podiumsdiscussion... mit den beiden Noordhorn-Jurermeisterkandidaten. Alte Weberij, een voormalige fabriek hier in Noordhorn. Er zit bommetje vol een zaal waar volgens mij wel duizend mensen in kunnen zitten, allemaal in de afwachting van een debat tussen uh, de twee burgemeesterskandidaten. Als die Noorderman zich am 11 september voor Frans Willemen entscheiden, dan wäre er de eerste Australische burgemeester in een Europese stad. En een van is Frans Willemen, de Nederlander. Het zou echt een primeur zijn als hij het burgemeesterschap van deze Duitse gemeente in de wacht zou slepen. En hij gaat in debat met Thomas Berling. Kandidaat van de SPD. Ja, ik bitte op de bühne onze beide burgemeesterkandidaten, Thomas Berling en Frans Willemme. Nou, het wordt allemaal heel spannend natuurlijk. Wie gaat dit debat winnen, Thomas Berling, de SPD-kandidaat, of Frans Willem, de Nederlandse kandidaat namens onder andere de CDU? Vanmiddag was het in, uh, in een van de wijken van Noordhorn veel gemoedelijker toen uh, Frans Willem. Even gezellig in het zonnetje op campagne was met een huifkar in een van de wijken van de stad. Nou, meneer Willemme, voor op de bok van de, de huifkar. We gaan de wijk in. Jutta, we gaan weer in. En we gaan er over. Nou, twee bruine paarden trekken de CDU-kar door Noordhorn. Maar het zijn meer partijen hè, die u steunen, meneer Willemme. Ja, uh, gelukkig wel, want anders uh, had ik mij uh, niet kandidaat gesteld. Er zijn drie partijen die me steunen, ProGraf, CDU en de FDP. En een groot uh, deel van uh, de SPD steunt mij ook. Als een soort überparteiligen kandidaat. Wat gaan we doen vandaag? Uh, de laatste vier vrijdag, uh, vrijdagmiddag uh, gaan we rond met een huifkras, zoals u ziet. En dan uh, het doen we elke, elke vrijdag één uh, deel van de stad... En vandaag zijn we hier in booghold En dan rijden we rond, we delen wat folders uit. We gaan weer wat mensen langs die het gevraagd hebben. En uh, luisteren wat de mensen te vertellen hebben. Nou, de ballonnen worden opgeblazen. Hier in Noordhorn. Vlak over de grens. Even voorbij Enschede, Hengelo. Die daar ergens in de buurt. En dat is voor de huifkar van Frans Willemen. Groene ballonnetjes. Met daarop, pas je dit eraf? Frans Kanners. Frans Cannes. heel jong campagnelid laat de ballon leeglopen. Hoe heet jij? Halm Severins. En je spreekt Nederlands? Ja. Hoe kan dat? Ik kom uit het noorden. Hoe oud ben jij? Elf. Dan mag je nog niet stemmen, hè? Nee, mijn vader en moeder. Jouw ouders zijn ook Nederlands? Ga gaan die, mogen die stemmen? Ja. ja. Ben je Nederlander? Ja. Ben jij Frans Wilmer? Ja. Wat zeggen je vader en moeder dan? Ja, die gaat op Frans Wilmer stemmen. Echt stukje goed, hè? Wat is dat? even suiker. Eén voor jou, één voor je vader en één voor je moeder. En één voor je broertje. Ook voor je broertje. Mijn naam is Jutta Bonge. Ik ben lid in Rat raad der stad Norton. Jutta Bongen, eh, raadslid hier. Eh, we zitten hier in een grensgebied, dus u kunt aardig Nederlands spreken volgens mij. Ah, een beetje. <laughs> Waarom een Nederlandse kandidaat voor de burgemeester hier in Noordhorn? Ja, also, we geloven dat hij zeer competent is voor dit ambt. We kennen ihn seit vielen, vielen jaren aus der samenwerking met Denenkamp... Denen deze kandidaat sprak deze partij heel erg aan om eh, mee in Zee te gaan voor het burgemeesterschap, eh, vertelt het raadslid. Eh, maar eh, speelt het ook een rol dat het een Nederlandse kandidaat... Is. Was dat nou een punt van discussie? Also, bij ons was dat geen punt van discussie. Uh, dat hij Nederlander is, kan voor ons in zelfs uh, van voordeel zijn, omdat uh, um, hij ons de deur opmaakt naar Holland. Nou, het maakt uh, voor mevrouw Boemer helemaal niks uit of het, dat het een Nederlander is. Ze hebben alleen naar de competenties gekeken. En bovendien uh, hij kan hij voor deze streek de deur naar Nederland openzetten. Gaan deze verkiezingen om de nationaliteit van beide kandidaten? Gaan ze over standpunten van beide kandidaten? Of gaan ze gewoon maar tussen CDU en SPD tussen de twee partijen. het gaat niet om SPD of CDU. Dat speelt geen rol, de kandidaat is Het gaat in deze verkiezingen niet over de partijen. Het gaat echt om de personen. Blijven er nog twee mogelijkheden over? Is het een Holland Duitsland wedstrijd of gaat het echt over standpunten? Also we hebben versucht die ganze diskussion in die richting te brengen. Het gaat om standpunten. Het gaat om competentie. Het raad zich nou, we hebben echt geprobeerd om er een standpuntenzaak van te maken, maar dat lukt niet altijd. Er zijn mensen die zeggen, nou, we hoeven geen, we hoeven geen Hollander hier. Maar dat is niet onze discussie die we voeren. Heeft het nog een rol gespeeld dat er hier heel veel Nederlanders in Noordhoorn uh, wonen? Nee. Nee. Dat... wonen hier heel veel, hè? Ja, hier wonen veel Nederlanders, maar dat heeft eigenlijk geen rol gespeeld. Hoeveel? Uh, 2.600 circa in Noordhorn 53 met 53.000 inwoners. Er wonen met 2600 Nederlanders in Noordhorn, dat is best wel veel. Maar dat heeft geen rol gespeeld om deze Nederlandse kandidaten voor te zetten. Nee, nee dat had het eigenlijk niet. Dat is gewoon een aangename neveneffect. Het zou een primeur zijn als uh, er een Nederlandse burgemeester van uh, Noordhoorn zou worden gekozen. Maar ja, zo heel vreemd zou het niet zijn, uh, vertelt mevrouw Bongen, Want heel veel Duitsers in deze streek uh, zijn verbonden met Nederlanders. Ja, want vast iedere graafschap familie had uh, verwanten in Holland of had zelf Hollandische voorfahren. Geldt dat ook voor u? Ja, mijn opa en mijn mama dat waren Nederlands. Ja. <laughs> Waar ik me zo benieuwd naar ben, meneer Willem, is: gaat deze burgemeestersverkiezing nou om Holland-Duitsland? Of gaat de strijd tussen de argumenten, tussen wat u wil met de stad? In het begin, een half jaar geleden, toen men hier hoorde dat ik kandidaat was als burgemeester voor Noord-Holland, was ongeveer 80% die zeiden: van uh, weer bracht ik een Hollander. Maar je ziet nu duidelijk dat uh, de zaak zich keert. En er wordt gezegd, nou, het zal nu wel zo rond de 50-50 zijn. Je ziet ook aan het begin van podiumdiscussies die we nu in uh, denk ik een kleine tiental hebben gehad. Dat mensen in afloop naar me toe komen en zeggen van, uh, toen ik hier naar binnen kwam, wist ik voor 100% zeker dat ik Berling zou stemmen. En dan ga ik weg en dan weet ik zeker voor 100% dat ik, uh, dat ik u zal stemmen. U moet even in de achtertuin kijken. Inderdaad. Nou, Frans Willem luistert nu naar een uh, burger hier in uh, Noordhorn die een brief heeft geschreven, een brief op poten. En die is uh, erg bezorgd over uh, hoogbouw... die vlak achter zijn huis uh, moet gaan plaatsvinden. En daar heeft hij helemaal geen zin in. En andere buurtbewoners ook niet. Dus of ja, of de, de kandidaat burgemeester zou willen beloven... om daar iets aan te doen. Nou, mevrouw, dat is een prachtig uitzicht. Allemaal vogels, spechten, vleermuizen, prachtig hoge bomen. En daar gaan nu allemaal gebouwen neerkomen. En uh, meneer Willem, we er wat aan doen? Ja, we hoffen we dat het ons minstens helpt, dat het niet gar zo schlimm wordt. Weet u wel op wie u gaat stemmen als burgemeester? Dat weet ik nog niet. Er is een Nederlandse kandidaat hier voor, de, voor het burgemeesterschap. Uh, ik vraag me altijd af: kijken mensen nou naar zijn afkomst? Kijken ze nou naar zijn standpunten? Ja, ik denk dat het is voor ons gewöhnungsbedürftig is dat een Holländer hier burgemeester werden zal. Ze moeten er een beetje ze aan wennen, zegt deze mevrouw. Maar ja, let's endlich moet de burgemeester werden die ook de meeste kwalificatie heeft. Nou, en dan wordt er folders uitgedeeld bij de Reven, de supermarkt, een van de supermarkten in Noordhorn. En uh, daar gaat Frans Willem bij de voordeur folders uitdelen. En er is één mevrouw die daar helemaal geen zin in heeft. Nee, ik ben grondig tegen. Well, okay. De Duitsers sollen een Deutschen burgemeester hebben, en geen Hollander. Als hij nog zo so net is, waarom sollen we niet bij ons zoeken? Hij ziet er sympathiek uit, maar waarom kunnen we niet gewoon een politicus uit eigen kringen halen? Ik vraag me af, wordt er gekeken naar de nationaliteit, naar de argumenten of naar de partij? Ik er bij een en is het die nationaliteit? Uh, ja, eerst maar. En uh, ja, partij, we zijn eigenlijk voor de CDU. No? Dat is het, hij wil me. Ja goed, ik heb ja gezegd, ik wil dat maar proeven en ik heb nog een paar dagen tijd om um te kijken. Ik wil liever een Duitser hier als burgemeester. En als het gaat om de partij, ja, dan ben ik wel eigenlijk CDU. En Frans Willemme voert uh, de strijd voor het CDU. Dus deze mevrouw heeft nog een hele moeilijke tijd voor de boeg. Nou, ik ben in de, in de wijk van noord op zoek gegaan naar Rowan. Die uh, heel erg enthousiast was over Frans Willemme, Die uh, met zijn huifkar door de wijk uh, trekt. En uh, Rowan zei dat zijn ouders waarschijnlijk op Frans Willemen zouden gaan stemmen. En zijn ouders zijn Nederlands. En ik heb ze gevonden hier... Uh, Um, nou, uw zoon verklapte al dat u aan Frans Willem zat te denken. Is dat op grond van zijn Nederlanderschap? Ja, klopt. Daar bent u toch wel eerlijk over? Ja, het is toch heel wat anders. Omdat er toch ontzettend veel Nederlanders in uh, Noordhoorn wonen. Ja, en als je dan toch een Nederlands burgemeester hebt, is het toch wel leuk. Ja, we ontkomen er natuurlijk niet aan. We moeten natuurlijk ook even op bezoek bij de opponent van Frans Willem. Dat is Thomas Berling van de SPD. Namens de SPD voert hij de strijd om het burgemeesterschap van Noordhoorn. En ook aan hem heb ik de vraag, waar gaat het eigenlijk over? Gaat het om een partijtje Nederland-Duitsland? Gaat het over de partijen, SPD, CDU? Of gaat het over de inhoud? Ja, niet alle burgers denken zo so Europees. En manche bemengelen ook dat dat omgekeerd niet gehen würde. ik kandidaat in de Nederlanden, in Dinkeland. Ja, dan komt er een gemeen glimlachje. Hij zegt van ja, sommige mensen denken hier niet zo Europees. Um, en bovendien zeggen ze dan ja, in Nederland kan het niet. Daar kun je niet als Duitser kandidaat staan om burgemeester te worden. En in, in Duitsland kan het wel. Dus waarom zouden we hier dan uh, toch die Nederlanden toelaten? En dat stört manche. En anderen gaan ze op 11. September wählen. 2,5 nou, uur discussiëren in het debat tussen de twee kandidaat-burgemeesters... ...de Nederlander Frans Willemme en Thomas Beerling van de SPD. Ben ik heel benieuwd wat de bezoekers ervan hebben gevonden. Wie had de heer Hollander eens gedaan? de Frans Willemme. Zeer goed. Ik was begeistert begeisterd van hem. Ja. Wie had de heer Hollander eens hier, de Frans Willemme? Dat is toch de profieman. Ik heb heer de meester gezegd dat de meester en zijn leerling. Ja, de meester en zijn leerling, waarbij de Nederlander Frans Willem... kennelijk als meester uit het debat kwam. Als het aan deze Duitse kiezers ligt, hebben zij vanaf volgende week... dus een Nederlandse burgemeester. De verkiezing is aanstaande zondag. Oh, feels like back again so soon.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 It only shows you one side of its face got to make sure you see the before you join the rat race I don't know I'm so happy to take care of you but I've learned to go in the flow and that's what the flow That's what the flow wants to do We zitten in een autumn met met Lior Wij er vandaag ons appeltje En dat is vandaag Ruart Hansevoort, eerste Kamerlid voor GroenLinks en Hoogleraar Praktische Theologie. Ruart, jij uh, maakt je boos over een stichting die binnen het CDA is opgericht om op te komen voor Israël. Wat wil die stichting binnen de partij uh, bereiken? Wat ik ervan gelezen heb, dus ze zijn net met een persbericht naar buiten gekomen. Dus we kennen ze nog niet heel erg lang. In ieder geval ik ken ze nog niet goed genoeg. Maar wat ik in ieder geval uit begrijp is dat ze zeggen van... het is van belang dat we als CDA met name gewoon explicieter opkomen voor Israël. Onze verbondenheid met Israël beter uitdrukken en dat uh, onder andere ook op historische en theologische gronden. Ja, en wat is jouw probleem daarmee? Nou, mijn probleem... Uh, het kan natuurlijk zijn dat ik de zaak niet goed begrijp... want ik heb alleen maar dat persbericht en wat, wat kleine achterliggende stukken gelezen. Mijn probleem is ten eerste dat uh, een theologische onderbouwing... van een uh, standpunt in een zo gevoelig conflict... wat zo ingewikkeld is... als je dat theologisch gaat onderbouwen... dan uh, ben ik bang dat je eerder de problemen vergroot... dan dat je ze oplost. En dat je, uh, nou, als je eenzijdig kiest voor een van de partijen... in, in dat heel ingewikkelde conflict... Um, en je dat ook nog eens een keertje met religieuze en theologische um, argumenten doet... Um, dat maakt het allemaal niet beter. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste punt. Het tweede is dat uh, de stem van uh, met name Palestijnse christenen... die uh, nou, twee jaar geleden met een, een Kairos-document gekomen zijn... en opgeroepen hebben van geef me nou ook aandacht aan ons lijden... dat die eigenlijk helemaal genegeerd lijkt te worden... in een eenzijdige keuze voor Israël... met alle problematiek van de bezetting en dergelijke. Ja, dat zijn jouw bezwaren. Die leggen we ook zo even voor aan meneer Douzelaar... van uh, oh, initiatiefnemer. Maar nog even één vraag aan jou. Binnen GroenLinks zijn er toch ook belangengroepen... die bijvoorbeeld opkomen voor uh, de Palestijnen of voor Joodse... Burgers. Dus wat is het probleem dan? Nou, je hebt natuurlijk overal stemmen van, uh, van verschillende kanten. Uh, uiteindelijk, denk ik, is de, uh, is de vraag van, uh, van hoe kom je tot een structurelere oplossing. Die structurele oplossing die zal in elk geval zal die de verschillende partijen uh, recht moeten doen en de, de spanning daartussen. Dus dat is één ding. Mijn groot probleem bij dit, bij dit geluid, zal ik maar zeggen, is dat dat door het uh, theologisch te onderbouwen. Um, dat je daarmee het in een religieus taalveld creëert, of in een religieus taalveld trekt, waar het um, ook moeilijker uh, tot compromissen te komen is. Ja, dus, en die zijn noodzakelijk. Dus je zegt met, met name die theologische onderbouwing zit mij dwars. Nou, we ja. hebben hier uh, Rens van Doeselaar in uh, de studio, raadslid in Alfa aan de Rijn, initiatiefnemer van de stichting die opkomt voor Israël-standpunten. Goedemiddag, meneer van Dusselaar. Uh, waarom uh, bent u begonnen met dit initiatief? Ja, allereerst goedemiddag. Ik moet even één ding rechtzetten. Ik heb niet de hoogheid om raadslid te zijn in Alphen aan de Rijn... maar ik uh, woon in Hazewoud-dorp en ik ben voorzitter van deze stichting. Dat is omdat ik... Uh A, ah, dus doe ik daar al een paar jaar mee, ik ben ook in Israël geweest... heb daar met uh, diverse ministers, lokale burgemeester van Jeruzalem... heel veel theologen enzovoort gesproken. En we kwamen tot de conclusie, ook binnen het CDA... dat er uh, geluiden zijn die helemaal losstaan van de C van het CDA... en die dan uh, ontkennen dat er een uh, geloofsaspect in zit. Dat zit er aan allebei de kanten dat maakt het inderdaad verrekte gecompliceerd... of alle drie de kanten, want er zijn natuurlijk de drie monotheïstische godsdiensten... die hier een rol spelen en die alle drie hun rechten claimen en vaak ook hebben. Uh, we vinden dan als uh, initiatiefgroep dat er binnen het CDA... te veel naar de Palestijnse kant wordt uh, gepraat. En dan denken we met name aan de groep uh, vannacht van de broek Lodder enzovoort en te weinig naar de theologische kant. En ook te weinig vanuit de historie en dan ook de Balfour Declaration... en wat daar allemaal beloofd is aan ja. het Joodse volk en okay. het tegengewerkt. Ja, Ruud, dat is een, eigenlijk het rechttrekken van een scheve situatie binnen het CDA. Leg jouw bezwaren maar eens even toe, voor aan... Uh... Ja, nou ja, kijk, je kunt op twee niveaus kun je de discussie aangaan. Het eerste is de politieke vraag van hoe moet het verder met Israël. En op dat punt kun je je afvragen van wat is dan een evenwichtige benadering... Um, ik denk dat je kunt verdedigen dat de uh, internationale uh, samenleving zegt van er moet toch echt iets veranderen. En dat betekent op zijn minst dat Israël ook die bezetting dat ze daar echt um, uh, als je er anders in moeten gaan opstellen. Daar zijn uh, heel veel uitspraken over. Dat is een deel van de politieke benadering. Die zegt van je moet die verschillende groepen die daar leven uh, helpen om wegen te vinden om met elkaar daar te kunnen leven. Dat is ingewikkeld genoeg. Als we dat nou nog eens gaan, en dat is mijn, mijn wezenlijke punt... als we dat nou ook nog eens gaan ingewikkelder gaan maken... door uh, de, uh, de religieuze kant daar helemaal naar voren te schuiven... terechtgezegd, die speelt bij verschillende groepen daar... Uh, maar je kunt religie dan op twee manieren gebruiken. Je zegt van, vanuit je religie vind je het van belang... om juist te komen tot recht voor iedereen... tot mildheid, tot vergeving, tot zoeken naar verzoening en al die dingen meer. Prima. Als je religie gebruikt als een onderbouwing van jouw claim op het land... Dan maak je het probleem ja, groter dan het even is. Even naar meneer Van Doeselaar. Meneer Van Doeselaar, uh, die religieuze component, die theologische component... die compliceert de zaak, zegt Ruud Absoluut. Dat is natuurlijk... Dat zal, je zou wel blind zijn als je dat ontkent. Maar er is wel één ding, en dat merk ik hier in Nederland steeds meer... dat de Joodse entiteit en de identiteit en het Joodse gevoel... en het Joods samenzijn en het te huis... heeft natuurlijk wel degelijk te maken met hun geloof daar kun je niet omheen. Zoals de andere kant dat claimt... neem maar bijvoorbeeld op het Tempelplein... waar ze na 600 jaar, na Christus... twee moskeeën hebben neergezet... op het meest heilige van de Joden. Kijk, dat dat nu niet verstandig is om dat andersom te doen... maar dat is natuurlijk een feit. En daar kun je niet omheen. En dat is juist het gevaar wat vooral in groepen binnen het CDA dan ook... maar denk ook bijvoorbeeld aan de SP in GroenLinks ook een behoorlijke grote mate... die ontkennen het uh, geloofsaspect wat er wel degelijk meespeelt. Nee, maar ik zeg niet dat er dat geen geloofsaspect meespeelt. Natuurlijk speelt het mee. Ja. En juist daarom moet je voorkomen dat je hier vanuit Nederland... eenzijdig, één een standpunt in dat hele conflict religieus gaat onderbouwen. Daar zit mijn grootste probleem. Als je nou zegt van, ja. van het is van belang... en dat vind ik het mooi van dat Kairos-document van die Palestijnse christenen... die zeggen van als we tot een oplossing willen komen... dan zullen we vanuit ons geloof moeten werken aan verzoening. Ja en niet moeten werken aan technovolkaarsstelling, polarisatie en dergelijke. Uit Cairo's document bleek overigens dat er weinig relevante christenen zijn... uit Palestina, met wetenschappelijk onderzoek. Ik kent nu niet al de namen precies. Maar dat waren niet de leidinggevende christenen. Want de ja. leidinggevende christenen in Palestina... die zitten juist in een enorme geloofsvervolging vanuit de nou, islam. Daar hoor je heel verschillende standpunten over. Nou, ik, ik, vind ik ben ik... er zelf geweest. Ja, ik nu kan u vertellen u dat... een bepaalde groep daar. Ik, ik, ja, dat kan zijn. Maar ik ben uh, bijvoorbeeld bij een baptistische geloofsgemeenschap in Nazareth geweest. Dat zijn dat Latijnse zitten... groepen daar, hè? Ja, ja. maar die zijn... Maar laten we even achter... teruggaan naar het CDA. En ja, uh, de, uh, meneer Van Noeslaat die zegt, wij, moet, wij willen binnen het CDA... Die... Dat geluid laten horen, Ruud, daar is toch niks tegen... als je constateert dat de politieke partij waar je bij hoort... dus voor meneer Van Duslaar het CDA... maar één kant van de zaak ligt. Is het toch logisch dat je zegt... nou, dan richt ik een stichting op om het anders te ja. doen? Iedereen mag elke stichting oprichten die ze willen. Ze mogen elk geluid vertellen, verkondigen wat ze willen verkondigen. Alleen, maar leg dan wel, nog een keer uit wat jouw bezwaar dan? Mijn bezwaar is dat de theologie... Kijk, of zichzelf theologisch nadenken over dit soort thema's, prima. Dat doen we volgende week op de conferentie over Kairos ook. Het punt is alleen wel, wat voor soort theologie heb je dan over? Heb je een theologie die de claim van één bepaalde groep in dit conflict... in dit geval Israël, die die claim op het land... eenzijdig theologisch onderbouwt? Is dat zo, meneer Van Duselaar? Uh, in zekere zin wel, maar dan denk ik, ah, dat is ook juist. Want ze hebben in de Belfort Declaration, is het land aan Israël beloofd... de Palestijnen hebben ten diepste Jordanië gekregen. Engeland, wat natuurlijk een hele rare rol in deze heeft gespeeld, heeft al twee jaar voordat Israël kwam, uh, uh, dat al toegekend. Toen zaten ze klem aan de westkant, bewust. Toen kwamen daar die Palestijnen die daar geïmporteerd zijn na 1850. Want. Van een eeuwen oud bestaat niet. Want daarvoor was het land woest en ledig. Zo even en... snel door de geschiedenis heen. Ja, en ja, zijn ja, het maar dus gaan van de geschiedenis. Maar het is dus maar, duidelijk dat de joden die is de westkant beloofd. Dat wil niet zeggen dat je in privaatrechtelijke zin... natuurlijk die mensen die er wonen nu wel rechten hebben. Ja. Nou ja, het probleem is dat die rechten natuurlijk uh, vrij consequent en structureel geschonden worden. En daar zit dus een groot deel van het huidige conflict. Mijn punt is dat moet je natuurlijk oplossen. Daar moet je met elkaar wegen zien te vinden. Dat is ingewikkeld genoeg. En als we dan theologisch gaan zeggen van nou maar die ene groep, namelijk de Joden, de Israël, die hebben eigenlijk recht op dat land. Op theologische gronden. En dus moet de rest maar wijken. Dan vind ik het probleem eerder verergerd. vandaan dan dat je het helpt oplossen. Meneer Van Bousslaar? Ik denk het niet, want je moet gewoon duidelijk zijn. Kijk, er moet een oplossing komen. Maar dat wil niet zeggen dat Israël, want dat proef ik toch in uw uh, sfeer. dat uh, de 1, of de 0, zoveel procent van het Arabisch land. waar toevallig het joodse huis zit. dat die dan nog een eind moeten wijken. Dat bijvoorbeeld de joodse wijk in Jeruzalem weggegeven moet worden aan de Arabieren. Kijk, we praten over een land wat, wat uh, het gebied van de Palestijnen. Uh, met uh, eigen nederzettingen en dergelijke aan het overnemen is. Ik vind het wordt wijken niet zo erg op zijn plaats. Uh, even maar, mijn, maar Mijn belangrijkste punt is nog steeds die theologische onderbouwing daarvan. Van het land, de situatie daar, ja. vraagt om een politieke oplossing. En wij moeten niet één van de twee groepen ja. daarin... eenzijdig gaan ondersteunen. Ja, maar ik ben het niet in die zin. Kijk, het geloof heeft ook altijd een praktische uitwerking. We zitten nu bij de EO om eens iets te noemen. Zeker. Dat is een praktische uitwerking van je geloof. Maar laat het in je uit... dagelijkse zin. Maar en dan dat dan wil niet zeggen dat zijn wat, je, vrede. wat je in de... Kerkbeleid, want daar beleiden we Israël zondag, het volk van God... onlosmakelijke verbondenheid, dat we dan op maandag zeggen... ja, maar daar hebben we niks mee te maken, want dat is wel makkelijk. Nee, maar, maar dan ga ik het alleen maar gecompliceerd maken. Nee, maar nou, maar dan even nog theologischer, in simpele woorden. Je hebt nog ongeveer een half minuut. Het moet kunnen. Uiteindelijk gaat het ook bij, de, bij de, het keuze van God voor het volk... het volk Israël gaat het om een keuze voor, uiteindelijk voor de hele wereld. Dus je kunt dat nooit uitspelen tegen andere volken... die dan daarbuiten zouden vallen. Dat klopt, maar dat doet juist die andere kant. Want nou, dat... die hebben het over. Oh ja, ik, uh, ik heb nog dat boek gelezen van dokter Jansen over de opvoeding van de Palestijnse jeugd. En maar laten wij nou bijdragen aan de theologie van vrede en verzoening. met apen en varkens en niet dat anders. dat zijn niet, zijn niet en mijn woorden. Wordt... En... Nee, dat, nee, nee, nee. Laten we bijdragen aan theologie van zijn. vrede en verzoening. Oké, okay, heer... nou, We, ga, we gaan het niet oplossen in deze, in deze tien minuten die we hadden. Hartelijk dank in ieder geval, uh, Ruud Ganzenvoort en uh, meneer Van Doeselaar van uh, de nieuwe organisatie binnen het CDA die opkomt voor Israël. Hartelijk dank allebei. Eind alweer van Dit is de dag voor vandaag. Ik verwijs nog even naar de website Dit is de dag. Nu als u iets wilt teruglezen of terugluisteren. Straks na half vier Villa VPRO met Ger Scher, Ger, wat ga je doen? Hallo Jeroen. Uh, een greep uit ons aanbod. Tesla en ik praten zometeen met Paul van Brouwershaven. En hij is specialist in veiligheid op internet. We gaan het natuurlijk hebben over het gehackte bedrijf DigiNotar. Dat inmiddels welbekende certificaten uitgeeft bij overheidswebsites. En we gaan het ook nog hebben over een zeer opmerkelijk proces tegen de Nigeriaan Sunny O. Maar nu eerst het nieuws met Onno Duivené de Wit. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De NVWA heeft de producenten daarop aangesproken. Om de Israëlische ambassade in Cairo is een muur van 2,5 meter hoog gebouwd. De Egyptische regering hoopt zo het ambassadepersoneel te beschermen tegen woedende Egyptenaren. De spanningen tussen beide landen zijn hoog opgelopen. Sinds Israël per ongeluk vijf Egyptische agenten doodschoten in het grensgebied. En de brand in de Harlingse snoepfabriek die de hele ochtend heeft gewoed is onder controle. 70 fabrieksmedewerkers moesten worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De brand was ontstaan in een apparaat waarmee spekkies worden gedroogd. En dat is nieuws op dit moment. ANW-verkeersinformatie. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... staat file tussen knoopend Rijnsweerd en de, Rijns de afrit Den Dolder 3 kilometer. En in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Breda... tussen Gorle en Pavel 4 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochums. Even een paar regels uit een bericht van het A.M.P. van anderhalf uur geleden. De directie van het Dolfinarium in Harderwijk wil niet meewerken aan experimenten met de orka morgen. Volgens de directie is een plan om het dier gefaseerd los te laten voor de kust van Noorwegen niet in het belang van de orka. Maar, hoe laat je een beest gefaseerd los? De deel je hem in stukken? Of eerst alleen met de onderkant dat je met de kop in je armen zo de hele tijd meeloopt, Ger? Of vandaag een kwartiertje en morgen een half uur. Maar dan moet je wel, het... wel vangen naar dat, naar dat kwa kwartiertje. Gefaseerd? Iemand ja. gefaseerd loslaten? Nee, maar daar gaat het helemaal niet om. Niet in plaats van een helder nieuwsbericht krijg je een raadsel op. En dat uh, deugt natuurlijk niet. Zo, dat is de conclusie. Goedemiddag, wat bieden wij u vanmiddag in de villa tot half vijf? Vandaag staat de in Nederland wonende Nigeriaanse mensenrechtenactivist... Sunny O. voor de rechter... op verdenking van betrokkenheid bij terroristische aanslagen... in zijn moederland. En dat is een juridisch unicum in Nederland. En nog veel meer juridisch nieuws en commentaren... in ons panel Schuld en Boete. En ook het eerste deel van onze nieuwe serie De Wereldburger. Mensen die zich tegen de verdrukking van armoede, dictatuur en oorlog in... vol goede moed en creativiteit staande proberen te houden. En vandaag deel 1 van de jonge Tunesiër Najib... die zijn geluk zoekt in Rome. Geef uw mening over alles wat u bij ons hoort... via onze site villa Dit is Radio 1 Villa VPRO. Meer dan 500 vervalste certificaten... en een niet opgemerkte internetinbraak in 2009... Ja, er ging veel mis bij DigiNotar. Vier dagen later dan gepland, kreeg de Tweede Kamer dan alsnog het hele rapport over het bedrijf. Dat moet zorgen voor het uitgeven van internetpaspoorten bij overheidswebsites. Paul van Brouwershaven is bij Networking for All, een bedrijf dat gespecialiseerd is in veiligheid op internet... en dat zelf ook certificaten uitdeelt En Paul Brouwershaven, is de technisch directeur. Goedemiddag, meneer van Brouwershaven. Goedemiddag. U bent een kenner. Wat is nou uw indruk van de professionaliteit van dit bedrijf? Um, nou, mijn eerste indruk van DigiNodar is helemaal niet zo slecht. Tenminste, mm -hmm. de, uh, maar de tweede? De, de, tot een tijdje geleden. Ja. DigiNodar als bedrijf zijn uh, hun validatieprocedures. Waar, ...waar eigenlijk best wel streng. Best wel goed. In een bedrijf dat je zegt: van nou, die hebben het goed op orde. Uh, valideren echt op uh, ja, gedegen methode. Wat we niet van alle bedrijven in deze industrie kunnen zeggen. Dus ja. het verbaast u niet zo dat de overheid juist met hen in zee is gegaan? Nee, dat verbaast me helemaal niet zo. Dat, daar kan ik me best wel wat bij voorstellen. En meneer Van Brouwens, even, eventjes nog voor de mensen die het niet helemaal gevolgd hebben. Wat maken zij ook alweer? Wat zijn die certificaten ook alweer? Nou, wat DigiNotar maakt, is eigenlijk een soort paspoort. Een digitaal paspoort. Een paspoort waarmee je je op internet kan identificeren. Dat je weet met wie je aan de andere kant van de lijn aan het praten bent. Ja, ja. Goed. Dat is dus uh, gehackt. Uh, dat betekent dat er iemand anders uh, zich daartussen gewrongen heeft... die daar van alles mee kan gaan doen. Die heeft dan de beschikking over je belastinggegevens en dat soort zaken. Um, waarom, is dit bedrijf nu, uh, waarom is de overheid met dit bedrijf uh, in zee gegaan? Uh, hebben ze ze mede helpen oprichten of faciliteren of wat dan ook? Nou... Waarom hebben ze dat gedaan? In eerste instantie is dat gedaan gewoon via een openbare aanbesteding. Oh ja, dat en moet tegenwoordig, heel ja. veel partijen die werken met, uh, met DigiNota van de overheid, maar er zijn ook al een aantal partijen die op dit moment met bijvoorbeeld Getronics werken. Ja. ja. Maar nu is in 2009 is daar ingebroken in dat bedrijf. Wat hebben ze toen gedaan eigenlijk? Um, nou, toen is nou er lijkt, zover we kunnen zien, niet zo heel veel bijzonders gebeurd. Wat er eigenlijk toen gebeurd is, er is ingebroken op de webserver van dit bedrijf DigiNotar. Mm -hmm. En uh, daar zijn in ieder geval bestanden achtergelaten van de hackers die gezegd hebben... wij hebben deze website gehackt. Mm -hmm. ja, ja. Alleen die bestanden en de inbraak, die blijkt nu pas gedetecteerd te worden. Nadat het op internet bekend werd, uh, heeft DigiNotar snel die bestanden van hun website verwijderd. Ja. ja, maar ze hebben ze, wel gauw verwijderd, maar ze hebben er eigenlijk nooit melding van gemaakt, pas nu. De, pa, pas nu maken En dat hebben, is natuurlijk want, maar wel gek. Die bestanden, die hebben dus twee jaar lang op die website gestaan. Ze hebben dus twee jaar lang niet gezien dat er was ingebroken. Ja, en nu is het zo dat het nu naar buiten komt, maar is het ook zo dat de belangrijkste klant, de overheid, dat ook nu pas weet? Uh, ook de overheid weet het nu pas. Zelfs Diginoter zelf weet het nu pas. Maar daarom Kijk, vroegen uh. we ook een beetje over de professionaliteit van het bedrijf, ja, begrijpt u? Dat, dat is dus mijn tweede punt. Van, ja, ik denk dat ik dat toch een beetje moet herzien. Uh, waar ik een redelijk goede indruk van de organisatie had... Uh, ja, ga je dat nu wat meer afvragen. Met name hun manier van reageren. Want laten we realistisch zijn... bij iedereen kan worden ingebroken. Hoeveel sleutel je ook op de deur zet... hoeveel tralies je voor de ramen plaatst. Uiteindelijk, als iemand binnen wil komen komen ze wel binnen. Ja. Alleen vervolgens is het wel belangrijk om daar adequaat op te reageren. Ja. Ja. En dat nou, is niet gebeurd? Ja, nee, dat is helemaal niet gebeurd. Maar Eigenlijk hebben ze het juist geprobeerd om, het, om, de, ta om de tafel te stoppen, ja. eh, zodat niemand erachter zou komen. Ze hebben een aantal certificaten, paspoorten die zijn uitgegeven, We hebben gezegd van nou, die paspoorten zijn niet meer geldig. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd hebben ze de deuren open laten staan... en zijn die hackers doodleuk weer binnengelopen. En die hebben gewoon nieuwe paspoorten gedrukt. Het is nu einde oefening met dat bedrijf, hè? Want wie wil dan nog in zee met, uh, met een bedrijf... dat, die, dat die, die, dit soort slordigheden permitteert? Nee, uh, absoluut niemand. Kijk, een bedrijf als Diginotar heeft als bestaansrecht... Het vertrouwen. Ja. Het vertrouwen dat ze uitgeven aan mensen van... oké, okay, als ik een certificaat van Diginota heb, dan weet ik dat het goed zit. Dat, ik, dat, ik, dat wat die persoon inderdaad de persoon is die die zegt dat die is. Ja. Nou, dat vertrouwen is nu helemaal weg. Niemand gelooft daar nog in bij, de, bij deze organisatie. Nog één vraag. Zijn er wel alternatieven voor, voor dat waar DigiNotar ook mee werkt? Voor het uitgeven van deze certificaten. Waar moet de overheid zich toe wenden? Nou, er zijn een heleboel alternatieven uh, in Nederland, maar ook in het buitenland. De overheid heeft zelf een eigen hoofdsleutel, zeg maar, een eigen roet. En dat is PKI-overheid. Op, op dat roet, onder die sleutel, mogen zeven partijen uh, certificaten uitgeven. Waaronder Diginotar. Ja. Nou, die mag dat nu niet meer, die kan dat ook niet meer. Dus er zijn er nog zes over, waarvan... Ook eentje binnenlandse zaken. Dus uiteindelijk blijven er eigenlijk vijf effectieve partijen over... waar gewoon uh, de certificaten alsnog kunnen worden aangevraagd. Oké. Okay. Meneer van Brouwershaven, dank u hartelijk. Graag gedaan. Wij spraken met Paul van Brouwershaven. Hij is gespecialiseerd in de veiligheid op internet. En we spraken natuurlijk over het bedrijf DigiNotar. Tijd nu voor onze serie Wonderlijke, maar waar gebeurde verhalen. Ik was in de metro aan het staan. En ik zag uh, een goede vriendin van waar ik toen vroeger ook heel veel mee omging. Ze was gewoon toch een to toffe vriendin, weet je. Zo iemand waarmee je zeg zo maar, mee op opgroeit en uh, gewoon alles deelt, zeg maar, weet je. Ze vond het zo leuk om mij te zien. En ze, ze gaf me zo wat te kunnen en drie kusjes. En ja, ik stond heel awkward. Uh, zeg maar Hè? Het, uh, wat krijgen we nou? Ik uh, schaamde mezelf. Dat, dat, ik, dat ik haar moest aanraken. <laughs> Want ja, dat is gewoon... Uh, dat doe je gewoon niet. <laughs> als, als het goed is. Toen ik dat zei, van... Dat, uh, dat, dat ik dat niet wil. En ik had dat gewoon op een goede manier, op een rustige manier kunnen uitleggen. En ze zei, oké, okay, zo so be it. De, de mensen waarmee ik vroeger omging, die weten nu hoe ik sta in het leven. Weet je. Ik ben gewoon uh, duidelijk geweest. Ik ben... Uh, ik ben moslim. Je hoeft me niet te bellen om uh, een avondje te komen suipen. En je hoeft me ook niet uh, te gaan bellen om uh, naar de dance te gaan... met uh, korte rokjes en zo. Dat, dat hoeft allemaal niet, weet je? Ik ben gewoon heel duidelijk daarin. En dat helpt gewoon. Ik ben veilig. U hoorde één minuut, gemaakt door Maartje Duin. De Anningahof Hof wordt de mooiste middeltuin van Nederland genoemd. Een prachtig park met 80 buitenbeelden en alles met heel veel liefde en hard werken aangelegd door hip Anninga. En alle zonder 1 cent subsidie. Maar over twee jaar gaan de bulldozers door het park voor een nieuwe weg tussen Omme en Zwolle. Ja, dit, dit is inderdaad het beeld wat je, wat, je, wat je ziet als je binnenkomt. En daar schrikken dus nogal eens mensen van. Hè? Van die hele grote dame met, uh, wat is het, bijna 5 meter. gemaakt van keramiek. Het beeld van Bastien de Kruijmer uit Amsterdam vastgezet tegen, tegen de muur. Terwijl ze toch heel vriendelijk kijkt en haar haar netjes gekampt heeft. Mm -hmm. Terwijl ze hier dus met een mitrailleur uh, opwachting als het ware maakt. Ja. Dan, uh, <laughs> Zo ja. begroet u uw bezoekers van <laughs> de Allingaan. Ja, maar dat zeg ik altijd tegen de mensen. Kijk, U bent wel welkom, want ze kijkt vriendelijk. Eh, en waren u niet welkom geweest... Hè, dan was die meterieur wel de andere kant opgericht oh, yeah. geweest. Dan was u meteen weer vertrokken. Hij ja, en wijst enigszins naar de grond en inderdaad niet naar de ingang. Ja. Ja. Ja. Ja. En we staan nu nog bij de ingang. Ja. En, uh, vanaf hier, er is dus een bezoekerscentrum achter ons... Uh, kijken we uit over de zes hectare. Tenminste, zo'n beetje tussen de ja. bomen door. Ja. Maar er is nog ja. veel meer wat we vanaf hier niet zo goed kunnen zien. Ja, kunnen dat er... klopt. Ja, want ik heb het uh, eigenlijk zo in laten delen samen met de landschapsarchitect dat je steeds weer voor verrassende andere sferen opkomt. Dat goed. Neemt u mij mee? Ja, dat is goed, ja. En waar we eigenlijk overheen lopen op dit moment... is wat voor de landerijen waren van, van uw vader. Ja, dit was, oorspronkelijk was dit een boerderij van mijn ouders. Uh -huh. Toen is er, hebben we afgesproken dat, dat ik hier naartoe zou komen... om ook voor mijn ouders te zorgen, samen met Thuiszorger. En dat ik de boerderij van ze, de gebouwen van ze zou kopen... dan hadden ze ook een spaarcentje. Mm -hmm. En de grond hierachter die heb ik gekregen. Want ik heb het geluk gehad dat ik in 1982 had ik een huis had gekocht in Amsterdam. Daar heb ik 18 jaar gewoond, op de Prinsengracht. En toen kon je ze aan de straatstelen niet kwijt. <laughs> en iedereen verklaarde mij voor gek, wie koopt er nou een huis in Amsterdam? Dat was in de periode van ja, kraakbewegingen... Ja, ja. Ja, ja. De, de huwelijk van Beatrix en rookbommen... En toen ik hier naartoe gegaan ben, heb ik dus dat huis verkocht. En ja, daar heb ik het hele park van aangelegd. Ja. En alle gebouwen aangepast. En, uh... Dat heeft toen aardig goed geld opgeleverd. Ja. Ja. Ja. <coughs> dan wandelen we weer een stukje verder. Ja. Dan komen we een beetje op wat warme grond terecht, hè? Op de achtergrond, ja. de achtergrond is al de provinciale weg te horen. Ja. Van tussen ja. Ommen en Zwolle. Tussen Ommen en Zwolle, ja. Ja. ja. En we zijn hier op de scheiding van het gedeelte wat dan behouden kan blijven. En het gedeelte wat dus nodig is voor die weg. Ja. En niet alleen de weg, ook voor een strook industrie die de gemeente Zwolle dan nog langs die weg wil hebben. Ja. En ja, er zijn de plannen dat daar Ikea komt. En daar komen hier allemaal. Ja, er moeten dus fantastische aan- en afvoerwegen moeten daarvoor aangelegd worden. De... Hoeveel hectare raakt u kwijt? Ik raak ongeveer de helft kwijt. Twee, drie kwart zeg maar, van de zes. Ja. Direct toen het park aangelegd was heb ik uh, aangevraagd voor de status van NSW-landgoed. Wat is dat? Dat is een uh, Natuurschoonwet-landgoed. Uh, mm -hmm. Wat houdt uh, dat in, als je dat Ja, hebt? ik dacht zelf dat je dan een bepaalde bescherming had... tegen dat soort ontwikkelingen die zich nu gaan voordoen. Maar dat, heeft maar niet. dat is dus niet het geval. Ah. We lopen over het pad. Ja, langs en de... hoe curieus is het? <laughs> ja, ja, Daar heeft ja, u vast ja, over ja. nagedacht. Jazeker. We, we lopen langs een... Uh, volledige plastic uitgevoerde vrachtwagen, ja. zo groot als in het echt ook zijn. We ja. eh, maar... zijn die al een paar en we zaten hier ook zo mooi geparkeerd. Hè? Ja. Echt een beetje langs de... Alsof hij van het pad is geschoven. Ja, ja echt langs de weg geparkeerd. Maar het curieus is natuurlijk dat de kans groot is dat hier straks werkelijk vrachtwagens langs rijden. Ja, ja. ja. ja. Eh, wat vindt u daar nou van? Nou, ik heb er natuurlijk heel ver van wakker gelegen. U bent 70, heb ik begrepen. Ja. Heeft u nog zin om dit weer helemaal opnieuw op te bouwen, op die nieuwe grond? Hier? Ja, want kijk, ik heb wel besloten om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Want ja, dan, dan, dan ben je alleen maar met je verdriet bezig. Ja, Daar kom je ook niet verder mee. Hier zit dus een huis in Amsterdam in, hè. En nog een beetje meer. Maar ja, dan zeggen alle gemeenteraadsleden, die zeggen allemaal... je krijgt er toch wel geld voor. Nou, toen werd ik echt een beetje pissig. Toen zei ik van, ja, kom nou. En van dat geld, dat had ik. En dat heb ik hier in een stuk natuur heb ik dit gestopt. En ik deel dit nu met, met de kunstenaars en met de bezoekers. En dat is allemaal fantastisch. Hè? Van, eh, iedereen die hier komt is vrolijk en enthousiast. En, en dan is het ook gewoon, en ook de kunstenaars, dus dat is gewoon een feest. Alsof het gewoon nou om geld gaat. En het gaat in zoverre, gaat het mij wel om geld, dat ik wil zoveel geld eh, ontvangen. Daar moeten dan mijn specialisten voor zorgen dat ik weer gewoon een fantastisch park kan aanleggen met kunstwerken. Maar u hoeft geen subsidie? Ik hoef geen subsidie, nee. Hip Annega over zijn beeldentuin. De Annega-hof is dit seizoen nog open tot 30 oktober. De weg tussen Omme en Zwolle ligt er in 2014, dus u moet uh, rap tijd maken om de tuin nog te kunnen bekijken. U hoorde een bijdrage van collega Botte Jellema van VP Roos. De avonden morgenavond kunt u in dat programma meer horen... over de beeldentuin van het Anenga Hof. Vanaf 9 uur op Radio 6 vandaag, op dit moment, staat de in Nederland wonende Nigeriaan Sunny O. voor de rechter in Rotterdam. Hij wordt verdacht van mensensmokkel en het voorbereiden, nee, het, het uh, medeplichtig zijn aan aanslagen op oliepijpleidingen in Nigeria. En vooral dat laatste is opmerkelijk, want het is de eerste keer sinds de invoering in 2004 van de wet terroristische misdrijven, dat iemand voor aanslagen in het buitenland hier in Nederland wordt vervolgd. O. is een bekende mensenrechten en milieuactivist. Hij komt op voor het Ogoni-volk dat in een de Niger-delta woont... en slachtoffer is van ernstige vervuilingen door oliewinning. Kerine Eikman, goedemiddag. Goedemiddag. U zit in de studio in Den Haag. U bent senior onderzoeker aan het Centrum voor Terrorisme... en Contraterrorisme in Leiden. W wat is uh, voor zover u dat zo uit het hoofd kunt citeren... precies de aanklacht tegen deze Sunni uh, Nou, Ik beperk mezelf tot de uh, aanklacht uh, voor samensprong... tot ja. het plegen van uh, zeg maar een terroristisch misdrijf... Mm -hmm. En als ik het goed begrepen heb gaat het om samenspanning en dat betekent eigenlijk dat je collectief uh, met iemand probeert een terroristische aanslag voor te bereiden. Uh -huh. En wat opmerkelijk is aan deze zaak is eigenlijk dat, uh, ja, dat het een heel zwaar middel is dat ingezet voor, en dat er een mogelijk politiek karakter is aan deze aanklacht. Wat, hoe, hoe ziet het bewijsmateriaal eruit waarop ze deze aanklacht, die ze overigens heel laat hebben ingediend, hè? Ja, deze, deze aanklacht is eigenlijk in augustus toegevoegd aan de telastenlegging, die uh, oorspronkelijk onder andere bestond uit valsheid in geschriften en uh, medeplichtigheid aan mensensmokkel. En als ik het goed begrepen heb, uh, ja, uh, van de advocaten, is, uh, is, is het bewijsmateriaal zeer mager. En dat zou zijn dat er TAPgesprekken. Uh, de ja, tapgesprekken zijn opgenomen, zeg maar de telefoon is afgetapt... waaruit zou blijken dat hij ja, in samenwerking met iemand anders... een terroristische aanslag in de Niger-delta zou hebben voorbereid. Uh -huh. Vroeger hoorde je vaak dat uh, die telefoontaps, uh, mevrouw Eikman... dat die wel eens niet toegelaten werden door de rechter. Gebeurt dat nog steeds? Of is dat tegenwoordig usance dat het gewoon wel toegelaten wordt, altijd? Nou, het wordt wel zeker getoetst uh, door, door, door de rechter. Maar het is wel zo dat sinds eigenlijk de aanslagen op 11 september. en uh, ook de aanslagen in Londen en in Madrid. dat ja, de bevoegdheden van de overheid om opsporingsmethoden. zoals telefoonstap in te zetten, wel wat makkelijker, makkelijker is geworden. En terroristische misdrijven zijn natuurlijk wel iets ja, waar wij veel waarde aan hechten. Ja. Uh, in, in Nederland. en dus ook bestrijden via het, straf, bestrijden via het strafrecht. We lazen in, in dit hele verhaal namelijk ook. dat het Openbaar Ministerie denkt. en dan wordt er. Geciteerd, dat onder de nieuwe wetgeving bewijsrechtelijk heel veel mogelijk is. Dat vind ik ontzettend onheilspellend klinken. Ja. Nou, ik weet niet of de, de, het openbaar ministerie dat denkt, maar er zijn wel meer mogelijkheden. Zoals men denkt dat ze dat denken. Ja, men denkt zwijfiger. dat ze denken. Het klopt wel zo dat het bijvoorbeeld makkelijker is geworden om inlichtingen uh, te gebruiken in rechtszaken. Teken bijvoorbeeld, uh, ik zeg niet dat dat in dit geval uh, gebeurt, maar het zou kunnen dat uh, in, in andere rechtszaken is er een mogelijkheid om informatie van de, die de AIVD verzameld uh, heeft, om die in rechtszaken als bewijs uh, te gebruiken. En dat is ook wel in andere theoretische strafzaken gebeurd. Het probleem is soms dat het lastig is om te toetsen wat nou daar de bron van is. En dat zou in deze zaak een rol kunnen spelen, maar zeker weten doe ik het niet. Uh, uh, uh, het is dus zo dat bewijs rechtelijk veel mogelijk is, betekent dat veel toegelaten mag worden. Maar het is toch wel zo, mag ik hopen, dat de rechter nog steeds de aard, de kwaliteit van de, het bewijsmateriaal toetst. Dat hij zegt van ja, ik heb dat wel toegelaten, maar ik vind eigenlijk helemaal niks, want daar blijkt niks uit. Nee, dat klopt. Kijk, in de andere grote terrorismezaken, bijvoorbeeld de Piranja-zaak of de Hofstadgroepzaak, heeft de rechtsstaat ook wel zeker aangetoond. Tot, dat, hè, de rechters zijn ja. zeker omvangrijk en die toetsen gedegen. Maar toch is het lastig met bepaald soort bewijs om daar precies de bron te van te achterhalen. En nogmaals, ik weet niet precies uh, hoe dat speelt, of dat in deze zaak een, een probleem is... maar de overheidsbevoegdheden zijn wel uitgebreid sinds uh, ja, de wet Theorische misdrijven is ingevoerd. Kan de rechter eisen dat, die bron, dat hem die bron bekend wordt? Uh, nou, er zijn bepaalde voorwaarden waaronder een rechtercommissaris bij de rechtbank in Rotterdam, die daar speciaal voor is opgeleid dat zou kunnen toetsen. En via hem of haar zou vraag gesteld kunnen worden door de advocaten. Maar zeer lastig is het wel. En dat is natuurlijk ook logisch om, om terrorisme te bestrijden. Hebben inlichtingendiensten nou eenmaal wel ja, bepaalde methodes nodig. Maar ja, mm -hmm. het is eigenlijk een balans. Dus is het, zijn de rechten van de verdachten belangrijker of, of onze collectieve recht op veiligheid? En dat is een moeilijke afweging die gemaakt moet worden. Deze zaak, u zei het net al even, zou het wel eens zo kunnen, kunnen zijn dat, dat politiek een rol speelt, dat het een beetje een politieke zaak wordt. Denkt u dat onder meer omdat dus op het allerlaatste moment deze aanklacht, die meteen ook de zwaarste aanklacht is, namelijk deelname aan, aan terroristische acties of het voorbereiden daarvan, uh, uh, dat die zo laat daarbij gevoegd is, duidt dat op een soort politiek motief? Nou, Dat is mogelijk het geval, maar waar ik eigenlijk meer op doelde... is ja. de situatie, de politieke situatie in de Niger-delta... die gewoon bijzonder complex is. En um, uh, ja, meneer Sonny O heeft natuurlijk ook met zijn stichting... een hoop voor de Niger-delta bijgedragen aan hè, het uh, vredesproces in die regio... waar overigens nu uh, gesproken wordt, of een amnestie, die is ook afgekondigd. Dus er, er zullen wel vragen zijn. Zou er, dat zou een vraag van mij zijn. Is er misschien samengewerkt met de Nigeriaanse justitie... Uh, in hoeverre uh, is, is uh, zijn positie in Nigeria, die toch uh, onomstreden is, zeker vanuit de positie van de overheid, uh, he, daar is hij niet populair. Het is een mensenrechtenactivist, het is een milieuactivist. Dus waarom is er he, zoveel belang voor Nederland om ja die rechtszaak uh, hier in Nederland aan te spannen. Want je zou kunnen zeggen, van, ja, is er een uitzoek? Vraagt Nigeria om zijn vervolging? Uh -huh. Dus dat is wat ik bedoel met het politieke karakter. En dat, Daarmee wil ik niet zeggen dat het openbaar ministerie politiek opereert. Maar het is wel opmerkelijk dat die de lastverlegging zo laat uh, is toegevoegd. Want ja, ik bedoel, uh, de regiezitting was vandaag. Dus uh -huh. de advocaat hebben ook heel korte tijd gehad om zich voor te bereiden daarop. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel een rechter die uh, met die politieke spelletjes, stel dat die aan de orde zijn, totaal niks te maken hoeft te hebben. Die kan gewoon heel eigenzinnig, eigenstandig een oordeel vellen, toch? Ook over de kwaliteit van het bewijsmateriaal, waar we het zo pas over hadden. Maar ook over de uiteindelijke schuldvraag, toch? Dat klopt. Uh, we leven absoluut in Nederland in een rechtsstaat. Ja. Maar je moet je ook realiseren dat een terroristische uh, aanklacht... Voor, hè, voor het voorbereiden van een terroristische misdrijf... zeer zware gevolgen heeft. Ja. Zeker voor iemand die nog geen Nederlander is. En deze manier zat in een aanvraag om Nederlander te worden. Uh -huh. En je kan je voorstellen dat dat wel uh, implicaties heeft voor ja, zijn... Ja, een, een stok tussen de spaken. Ja, ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Richard Korver en Marian Husken zitten hier. Richard Korver is uh, strafrechtadvocaat. Marian Husken is misdaadverslaggever bij Vrij Nederland. Ze zitten hier omdat zij zo meteen mee gaan doen... aan ons panel Schuld en Boete. Hebben meegeluisterd. Richard Korver, ik zag je een paar keer fronsen. Vooral toen um, mevrouw Eijkman zei... nee, natuurlijk, we hebben de rechter en we leven gelukkig in een rechtsstaat. Toen gingen de wenkbrauwen ineens enorm omhoog. <laughs> ja, ik vind dat mevrouw Eikman zich erg eh, diplomatiek uitdrukt. Alsof het een schande zou zijn als je wat kritiek uitoefent op het openbaar ministerie. Um, het, het, kijk, het toevoegen zo laat van zo'n heftige aanklacht aan een dagvaarding, dat is. Laakbaar. Uh, je kunt als advocaat uh, je op die manier nauwelijks behoorlijk uh, voorbereiden op enige vorm van verdediging. Uh, en ja, is dat de bedoeling ook misschien? Om nou, de verdediging op verkeerde benen dat, te zetten? Dat maken wij wel vaker mee, dat er op het allerlaatste moment uh, zaken worden toegevoegd. Uh, waarvan je kunt afvragen: Ja, dit wist je een half jaar geleden ook maar al. Maar kan een rechter niet zeggen, jongens, maar dat is veel te laat, OM? Dat pikken wij niet? Uh, nou, het zou wel eens handig zijn als de rechterlijke macht daar wat harder op ingrijpt. En aangeeft hmm. dat niet alleen het OM de tijd moet hebben om zichzelf voor te bereiden. Maar dat dat ook voor de verdediging geldt. Ja. Marian Husken, ken, je, ken jij de zaak? Nou ja, hoor het is het nu in ieder voor geval eerst... nog een regiezitting. Dus ja. er is nog van alles mogelijk, mm -hmm. lijkt mij. Maar ja, je ziet uh, ten, uh, ten onrechte vaak uh, verdenkingen van terrorisme in zaken sluipen. Mm -hmm. Daar zijn meer voorbeelden van. Is dat wel heel. Uh, ja? Sorry, dat wat Marjan Husken zegt, dat je dat vaker ziet gebeuren: dat terrorisme bijna een beetje als omdat het in is, nogal vaak ineens dan oppopt. Ja, ik denk eerder dat het omgekeerd is. Dus ik denk dat het openbaar ministerie op zich terughoudend is... met die terroristische aanklacht, uh, aanklachten vanwege de gevolgen. Maar ik denk wel dat we ons moeten realiseren dat alleen al een arrestatie of een verdenking ook gevolgen heeft voor, voor mensen hoe ja. ze in de samenleving opereren. En dat is eigenlijk nog voordat het echt getoetst wordt door de rechter. En ik denk dat, dat, uh, ja, dat, er, dat er de rechter daar wel op een professionele mee, manier mee omgaat. Maar goed, deze informatie wordt ook gedeeld als deze man op reis gaat uh, binnen, he, ooit nog. En... Ja, als je in Amerika wil, dan kan die het schudden. Nou, dat, uh, dat zou, dat is, ja, dat zou ja. een mogelijkheid zijn. Marianne Huske, je zei zo pas, het is een regiezitting, dus alles is nog mogelijk. Mm -hmm. Is het dan mogelijk dat de rechter zegt, uh, die aanklacht uh, van uh, uh, voorbereiden van aanslagen... op uh, oliepijpleiding Nigeria, die gooi ik eruit, want het is A veel te laat binnengekomen. En uh, er is nauwelijks uh, bewijs voor. Richard mm -hmm. nou. Korven, jij beantwoordt de vraag liever. Ja, dat doe mm -hmm. ik op aan, aanwijzing van ja. uh, Marianne. Word ik op dat ik dat gewoon absoluut niet weet. Okay. Uh, kijk, die, die regiezitting ja. is ervoor bedoeld om onderzoekswensen te uiten... Uh, en hoe kun je nu onderzoekswensen uiten als je eigenlijk op de regiezitting erachter komt... dat er opeens een hele zware aanklacht bij is? Dat ja. kan niet. Dan sta je dus eigenlijk achter, hè, of als advocaat moet je dan vechten met twee handen op je rug. Ja, kan je nog een kopstoot nog uitdelen. Te ja. En die kopstoot is dan, ik kan mij niet voorbereiden, wilt u dat afwijzen? Een rechtman ja. kan het afwijzen. kan ja. zeggen, sorry, maar die wijziging of aanvulling van de te lastenlegging in deze procedure sta ik niet toe. Als u daar iets mee wilt, begint u maar een aparte procedure, dat kan. Ja. Ja, ja. Kuerin eikman. Uh, het is moeilijk, hè, want dit bewijs is vrij... Bij dun zei u, voor zover u dat kent, is het niet sowieso ontzettend moeilijk uh, uh, om bewijs van, van voorbereiding van of deelname aan plannen voor een terroristische aanslag, om, om dat te bewijzen? Nee, dat is het is ook... allemaal zo vaag. Dat klopt. Aan de andere kant willen we natuurlijk ook in Nederland voorkomen... dat er terroristische aanslagen worden gepleegd. Mm -hmm. De vraag is alleen of, je, uh, uh, ja, in, of, of er zo sterk op preventie moet worden ingezet... met zo uh, ja, blijkbaar uh, mager bewijsmateriaal. Of, dan, of je dan wel die afweging moet maken ja. om die aanklacht in te nemen. Maar wat is, het... wat is precies mager, mevrouw Eikman? Uh, uh, stel dat, je, dat ze een, een tap hebben waar echt een gesprek op staat waarbij de een zegt, ja, en dan gaan we dat en dat doen... en dan blazen we die leiding op... en dan blazen we over een week die andere leiding op. Als dat erop zou staan, is dat een hard bewijs? Dat wel, maar in dit geval gaat het eigenlijk om, uh, om die meneer Sonny O. Oh, die maakt al vaker documentaires daar in de Nigerdelta. Dat heeft hij vaker gedaan. Dat is ook uitgezonden op Nederlandse televisie. Uh -huh. En het zou gaan om, om, om gesprekken waarin hij vraagt... of hij die uh, mogelijke aanslagen zou kunnen filmen. Dus je zou kunnen zeggen, er, zou, er is een publiek belang, een maatschappelijk belang bij. Dat, en hij is betrokken bij uh, vrede oh, ja. en verzoening. Marianne Huske? Ja, nu veer ik op, ja. want wij ja. hebben onze eigen terrorist, Wessam uh, Aldelano... die uh, had ook gefilmd, hij had ook een documentaire gemaakt... van uh, aanslagen die gepleegd zouden worden op uh, Amerikaanse soldaten. Niet gebeurd, maar nee. Nederland vond wel dat hij uh, naar Amerika gestuurd moest worden... op basis van een, inderdaad ook een terreurverdenking. Hoe ontzettend jammer het ook is, maar gelukkig blijven zowel... Quirine Eijkman als Marjan Husken als Richard Korver zitten... om na het nieuws met ons verder te praten in ons pen dan pikken we dit ongetwijfeld ja. nog even op. We maken dus even plaats voor ander heel groot wereldnieuws... en uh, verkeer en weer en commerciële boodschappen. Ja. En zo meer. En dan is de villa zo meteen bij nee. u terug. Blijf luisteren dus naar deze zender Radio 1. Tot zo.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 Dit is Radio 1.